In trots Kamerbreed vroegen Kamerleden Slop en Heerma zich af of het geld wel echt bestaat en of er geen sprake is van creatief boekhouden. Dijsselbloem meldde dat door een voor Leken lastig te begrijpen constructie winst van de Nederlandse Bank aan de staat kan worden uitgekeerd. Heerma en Slop willen meer uitleg over de zaak. Slop wees er verder op dat het kabinet deze week met het woonakkoord langs de rand van de afgrond is gegaan. Het weer op veel plaatsen is het nevelig of mistig. Verder is het overwegen bewolkt en er valt verspreid wat motregen. Vanmiddag is het 3 tot 6 graden en dan schijnt ook soms de zon. Morgen is er meer ruimte voor zon. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij knobert 3 drie kilometer file. Heeft te maken met een spoedreparatie. En daardoor is bij Knobert-Hoevelake de ook en de verbindingsweg naar de A28 afgesloten.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 Ja, goedemiddag, welkom bij NOS Langs de Lijn. Ouderwetse starttijd van 2 uur op zaterdagmiddag. Dat heeft alles te maken natuurlijk met de WK Allround. Dat het wekeinde in Hamar wordt gehouden. We volgen de 425 ererondjes rondjes van Sven Kramer... en de 25 ererondjes rondjes van Irene Wust op de voet... met Erben Wedemars, Steven Dalebout en uh, Sebastian Timmerman. Het klinkt al gezellig in Hamar zo te horen. Sebastian, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is lekker druk in het uh, vikingschipet in Hamar. Dat uh, omgekeerde vikingschip. 74, 100 mensen zijn aanwezig voor deze eerste dag van het wereldkampioenschap Allround. Kunnen er zo'n 8000 in, dus nagenoeg uitverkocht. En Masako Ozumi uit Japan en Maria Lab uit Amerika... hebben zojuist het 71ste wereldkampioenschap Allround bij de vrouwen geopend. En je zei het al, het kan voor Nederland wel eens een historisch WK Allround gaan worden. Wust kan voor de vierde keer de wereldtitel gaan behalen. En dan komt ze qua titels op gelijke hoogte met Artje Keulen-Dilstra. En Sven Kramer gaat in het 109e WK Allround bij de heren straks... Uh, dat straks gaat beginnen proberen om voor de zesde keer wereldkampioen te worden. En dat heeft nog nooit iemand gedaan. Het vrouwentoernooi is dus begonnen met dadelijk in de vijfde rit... de eerste Nederlandse in de baan, dat is Diana Valkenburg. En zij gaat het dan opnemen tegen de Russin Olga Graaf. En vanzelfsprekend zijn we later vanmiddag ook bij het uh, ABN AMRO-tennistournoi. Uh, en daar gaan we zo al uh, naartoe. Uh, en in de studio hier uh, Jochem Uithagen. Die, uh, ja, wat voor herinneringen heeft aan Hamar? Ja, heel wisselend. Hele goede herinneringen van trainingskampen. En ook wel dramatische herinneringen met disqualificaties. Uh, ja, heel veel mensen weten misschien nog dat je in de rug werd gereden door Cal Verheijen. Wanneer ja, was dat gebeurd? Ja, 2006? Uh, januari 2006 geweest, ja. Ik stond te wachten voor de 500 meter. Dat was overigens... Dat uh, het, het rare weekend dat we drie afstanden op één dag reden. En ik, uh, ja, daar ben ik uiteindelijk... Ik zeg altijd, dat is mijn, de nekslag geweest voor een uh, Olympische Spelen. Want ik had nog gehoopt twee weken later op het één kamer te kwalificeren voor de ploegachtervolging. Maar nee. dat, uh, mijn mediale band trok dat niet meer. Ja, maar het gekke was, er gebeurt altijd wat in Hamer, lijkt het wel. Of ja. het vriest niet hard genoeg, of er valt iemand in, de ja, gat of, in het gat Of de favorieten worden eruit gekruist, of eruit geschoten. Een uh, uh, dat het niet doet. Ja, het is, nou ja, daarom, ik ben heel benieuwd wat er nu alweer gaat gebeuren dit weekend. Ja. Nou goed, we gaan het afwachten. De deur die uh, open ging bij Rintje Ritsma. Hè, ja, dan, uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. De, waarvan hij zei dat de tegenstander daar dan weer voordeel van had. Ja, precies. Ja, goed. Um, we gaan even kijken, zoals beloofd, bij het uh, ABN Amro uh, tennis toernooi Waar Mark Brassen kijkt, als het goed is. Uh, en, en qua organisatie zit het daar meestal wel goed. Naar Del Potro tegen Dimitrov. Dat klopt, Robert. Ze zijn zojuist op de baan gekomen. Ze zijn aan het inspelen. Ja, Het is vandaag de dag van de halve finales in het enkelspel. Nou, over Roger Federer hoeven we het niet meer te hebben. Dat weten we nu wel uitgeschakeld gisteren tegen Beneteau. En we krijgen vanmiddag de eerste halve finale. En op papier ook de mooiste halve finale. Juan Martín del Potro, verliezend finalist vorig jaar uit Argentinië. 24 jaar oud. De wereldranglijst staat hij op de zevende plaats. Hij gaat het opnemen tegen het grote Bulgaarse talent Grigor Dimitrov. 21 jaar oud Pas die Dimitrov. Heeft al een finale gehaald dit jaar. Dat was eerder dit jaar in Brisbane. En toen verloor hij heel verdienstelijk van Andy Murray. Het belooft een mooie partij te worden. Del Potro heeft in aanloop naar deze wedstrijd ook gezegd... ik zal mijn beste spel moeten spelen. Die Dimitrov is een jongen die ik zeker niet mag onderschatten. Is misschien nog wat onervaren. Misschien af en toe wat roekeloos. Maar hij kan fantastisch tennis. En het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat die Dimitrov... misschien over 4, 5, 6 jaar wel eens de nieuwe nummer 1 van de wereld gaat worden. Of dan in ieder geval het tennis domineert. Zo goed is hij. Jeugdtoernooien heeft hij in het verleden. Grand Slam toernooien ook al gewonnen. Juan Martín del dus en Grigor Dimitrov, de eerste halve finale van het 40ste ABN AMRO World Tennis Tournament. Ze zijn nog aan het inspelen. De partij is al over een paar minuten gaan beginnen. Jochem Uithagen, voor we zo live naar de meest aansprekende ritten van de 500 meter gaan. Even over het toernooi zelf. Ik zei net gekscherend, we gaan de eerder rondjes van Irene Wust en Sven Kramer het hele weekend ja, volgen. Ja. Is het niet een beetje zo? Nou, het zijn natuurlijk wel de grootste favorieten. En Sven heeft al in het verleden vaak genoeg laten zien dat hij de favoriete rol altijd wel waar kan maken. Irene gebeuren som, die heeft echt wel eens Iedereen moet echt goed zijn om te kunnen winnen. Als iedereen iets minder is, dan kan ze tegenstand verwachten. Maar we hebben al een van de grootste tegenstanders van de afgelopen jaren. Martina Sablikova gaat niet van start. Claudia Pech was we wederom afgelopen week ziek, zwak en misselijk. Dus die zal altijd een excuus hebben dat ze de strijd niet aan kan gaan. Dus ik denk wat dat, dat de concurrentie vanuit voor iedereen, met name vanuit de collega's-schaatsenrijdters uit Nederland gaat komen. Um, en ja, in het buitenland, een Nesbit. Uh, ik, ik, ik heb niet het idee dat ze supergoed is. Uh, ze was vorig jaar was ze derde. Um, ja, ik, ik, ik ben het wel een beetje met je eens dat we wel gaan kijken: gaat ze niet verliezen? Dat wordt meer het, het verhaal, in plaats van gaat ze winnen. Ja. Um, er zijn mensen geïnteresseerd in, um, Cal, uh, in Cali christ en Anna, Ringsred, daar wordt misschien nog wel wat uit onverwachte hoek van verwacht. Verwacht jij dat ook? ik heb een beetje naar de tijden gekeken. In, uh, Carly Chris reed bijvoorbeeld in de World Cup in Insel, reed Reeds best een goede 500 meter. Uh, volgens mij reed ze geen drie kilometer daar. Dat heb niet even zo 1, 2, 3 paraat. Maar dat zijn natuurlijk meiden, als ze gewoon een goed weekend kunnen rijden... dan kunnen ze in één keer bij de, bij de laatste acht rijden. En dat wordt natuurlijk de strijd weer. Van, er zijn maar relatief weinig mensen die de laatste afstand mogen gaan rijden. En uh, Dat gaan we straks ook bij de heren zien. Dat jongens die eigenlijk best goed rijden, uh, niet eens die finale kunnen rijden en ik denk dat dat dat het toernooi misschien daarom wel wat spannender maakt van wie gaat de laatste afstand halen ja uh, misschien kunnen we even uh, in de, de hal bij uh, Sebastian en bij Erwin kijken. Want ik begreep dat het toernooi nu al met vertraging is begonnen. Ja. Er gebeurt altijd wat in Hamer, zeiden we al. Ja. En daar uh, voegen we inderdaad uh, het uh, verhaal aan toe... dat er ooit een testpaar was in Hamer, namelijk in 2013, nu dus. En uh, een van de meisjes die in dat testpaar uh, reed... dat uh, wordt altijd gebruikt om uh, de tijdwaarneming te checken... ging onderuit, heel erg sneu voor haar... maar ze liet wel daardoor een paar scheuren in het ijs na. Nou, die zijn weer uh, geheeld... En daardoor zijn we dus met een kleine vertraging begonnen aan dit wereldkampioenschap. We zijn inmiddels aanbeland in de vierde rit waarin we voor het eerst iemand in het noorse schaatspak op de baan krijgen. Maury Hemmer. Dus uh, kunnen de Noren voor de eerste keer ook uh, flink de aanmoedigingen laten horen. En ze rijdt tegen Maki Tabata. 38 jaar inmiddels bezig aan haar 15 15e wereldkampioenschap allround. Ze ging uh, na het Olympische seizoen 2010 van het ijs de fiets op. Probeerde Londen te bereiken op de wielenbaan. Dat lukte niet. En nu is ze teruggekeerd op het ijs en gaat ze deze rit winnen van uh, Marie Hemmer. En dat gaat Tabata doen in de tweede tijd tot dusver. 40-72. En Hemmer, daar noteer ik 41-60 voor. De snelste tijd staat op naam van de Rusin Yevgenia Dimitrieva. En zij reed 40-03. En dat is het enige persoonlijke record dat we dusver hebben gezien. Dan gaan we nu naar de eerste Nederlandse in de vijfde rit en dat is uh, Diane Valkenburg, de Zuid-Hollandse de nummer drie van het Europese kampioenschap. Allround staat klaar in de binnenbouw voor haar rit tegen Olga Graf Erben. Uh, 40 0 voorlopig als snelste tijd. Wat ja. zegt dat jou een beetje over de omstandigheden? Nou dat zegt eigenlijk dat je nog helemaal niks echt over kunt zeggen. Het is niet in ieder geval spec spectaculair snel, want dan ja, nou maar één PR en ook maar een klein pr Dus het is eigenlijk nog niet echt supergoed. Hamer kan natuurlijk ook een baan zijn die echt vreselijk snel kan zijn. Hè? Het warenkoor op de 500 meter bij de heren ja Hou je vast, 34.31 volgens mij ja, van, van Jeremy, Waterspoon, Jeremy ja. Waterspoon. Maar dat is echt een verschrikke, verschrikkelijke snelle tijd op deze ijsbaan. Dus dat kan wel heel erg hard gereden worden. Eens kijken wat uh, Valkenburg gaat doen. Ze redt bij het uh, EK 39.93 staat nu in de starthouding. Ja, en is uh, in één keer goed weg tegen de lange afstandsspecialiste Olga Graaf. Dus het zou een goed teken zijn als Valkenburg in ieder geval op de 500 meter iets afstand kan nemen van Graaf. Lukt er een beetje op de eerste 100 meter, Opent in in 11.32. Graaf doet er uh, 500ste van de score. Langzamer over door de eerste binnenbocht heen, Bjarne Valkenburg. Dan op de kruising waar uh, niet Jack Ory dit keer staat, maar Bjarne Rutje. Een van de assistenten van Jack Ory, uh, want uh, die zit uh, ziek thuis. Ligt uh, in bed met de griep. En Valkenburg nu door de buitenbocht heen. Houdt ze de voorsprong op Graaf prima vast. Sterker nog ze breidt de voorsprong in dat volle rondje. Alleen op maar uit als je het vergelijkt met de eerste 100 meter. 39,93 bij het EK. En nu komt Valkenburg in 39,77 ja, over de streep. Veel sneller dus dan in Ereveen bij dat Europese kampioenschap. En er bent, ze zit maar zo'n dikke 2-tiende boven haar persoonlijk record. Dan Dat heeft, heeft ze gewoon heel erg uh, goed, goed gedaan. Ze rijdt een keurig rit van de eerste bocht nog een klein beetje wankel Dat ging ze erin, maar toen kon, kon ze wel heel mooi die bocht uitverzennen. En het is natuurlijk wel een afstand van haar die heel erg moeilijk is. Zij is co-ordinatief niet zo heel erg sterk. Dus de, de 500 is maar haar een lastige afstand om het echt goed te doen. En ik denk dat ze hiermee gewoon een hele solide basis gelegd heeft voor een, voor een mooi kampioenschap. 39-77 is dus de tijd van Diana Valkenburg. Ze staat er mee bovenaan. 40.02 trouwens van Dimitrieva. Die tijd is gecorrigeerd met een honderdste van een seconde als tijd op de tweede plaats. En Olga Graaf reed 40, 50 Dat was dus de tegenstander net van Diana Valkenburg. En nu kijken we naar weer een zeer, zeer, zeer ervaren vrouw Claudia Perstein. Het wordt haar 19e wereldkampioenschap. Oh, wow. Eén keer werd ze wereldkampioen. Dat was in 2000 in Milwaukee. Maar nou, we weten van Claudia Perstein dat ze euh, naast het feit dat ze niet bezig is aan haar sterkste seizoen, sinds 40 jaar bij het EK slechts zevende. ook nog eens ziek is geweest. En pas op het allerlaatste moment besloten heeft om toch mee te gaan doen aan dit wereldkampioenschap. Allrounds. Ze schijnt erbe nog een beetje koortsig te zijn. Ja, inderdaad. Ik hoorde ik gisteren haar, haar man of haar vriend. Ik weet niet wat, wat het eigenlijk nu, nu is. Maar die zei van ja, ze heeft eigenlijk gewoon koorts. en eigenlijk. Mag ze niet rijden, maar ja, wie ben ik om tegen haar te zeggen van dat, dat je niet mag rijden? Want ja, zij heeft natuurlijk 19 keer heeft ze hier al, al aan de start gestaan de meeste ervaring van allemaal. En uh, Ze wil gewoon rijden dus uh, ja dit is mooi dat ze erbij bij is want we hebben niet zo heel veel echte uitdagers voor een, uh, een een Irene Wüst en dit is natuurlijk wel een hele grote naam die meedoet en vergeet niet de enige Duitse vrouw hè, die maar meedoet aan ja, dit toernooi ja, dat is wel eens dat anders is, geweest dat ze gaat is ook heel het heel slecht want ook, ook de Duitse dames die, uh, die ja, het staat er gewoon slecht voor ze gaat het opnemen tegen Natalia Chervonka en uh, nadat de eerste start niet goed verliep valse starten dus was is de tweede start wel goed verlopen eens kijken wat ze doet ten opzichte van die 39-77 van Valkenburg. Ze is sneller over de eerste 100 meter. De de opening 11-14. En dan heeft ze wel geluk op de kruis. Maar de kans die buitenbocht kan, ze kan ze dan mooi mee, meelopen. En kans op de kruis die vol erachteraan. En het heeft ze nodig, want ze kan niet zo makkelijk zelf die snel maken. En dan kan ze toch niet echt heel erg doorstellen. Met het ingaan van de bocht zit ze in ieder geval wel naast haar tegenstander. Ze reed 40-01 bij het uh, Europese kampioenschap in Herenveen. Uh, dat is haar beste seizoenstijd. Ze gaat in ieder geval de rit winnen van Natalia Tchernovka. Nou, 39-77 is de te kloppen tijd. En wat zijn pechs daar tegenover? 40-68. Dan verliest ze Erben in dat rondje toch wel heel erg veel. Hè? Ja, dat valt me dan toch wel een beetje tegen van haar. En dat, dan zie je wel dat ze, als je ziek bent, dan heb je wel een klein beetje de, de fitheid. om... Even die opening te doen, maar dan komt op vermogen aan, op echte kracht aan. En die heeft ze natuurlijk op dit moment eigenlijk gewoon niet. En dan, ja, 40.6. Ja, het is, het is net een 500 meter, maar het is niet meer de Claudia Pechstein van vroeger. Want nou wel, zijn ze een PR staan van 38.9. Nou, dan stik je er 1,7 seconden boven. Dat is wel heel erg veel. We gaan naar de tweede Noorse in de baan. Uh, Tjewonka trouwens, de tegenstander net van Pechstein, reed 40.82. Staat ermee op de zesde plaats. Valkenburg nog altijd aan de leiding dus. En nu Ida Njatun in de baan. Uh, zij is uh, 22, nee, 23 jaar, moet ik uh, inmiddels zeggen. 23 jaar dus uit de ploeg van de bondscoach Jarle Pedersen. En haar broer Andres Natsenjatu. die schreef in de aanloop naar dit toernooi... nog een speciaal lied voor haar, getiteld Voor de Champions. Nou, de kans dat Njatu hier uiteindelijk de kampioen gaat worden... is niet heel erg groot, maar zij is wel verreweg de beste schaatser uit Noorwegen van dit moment. Ze gaat het opnemen tegen Katarzyna Wozniak. Die komt uit Polen en beide vrouwen moeten de hele startprocedure... opnieuw gaan doen, want de Finse starter Jirki die heeft een valse start geconstateerd. En dat konden wij ook. Het was duidelijk te zien dat Katarzyna Wozniak uit Polen weggleed bij de start. En dus de beweging maakte. En dat mocht niet. Beide vrouwen staan weer bij de start. En deze tweede start moet dus goed zijn. Er worden nog wat dingen geschreeuwd vanuit het publiek. Lijkt me niet zo handig. Laat ze in ieder geval goed uh, stil zijn bij de start. En nu zijn ze wel goed weg. En waar uh, Njantung meteen de schaatshouding op zoekt... valt het op dat uh, Bosniak erg uh, met haar bovenlichaam omhoog schaatst. En Njantung in ieder geval beter over de eerste 100 meter. 11.35 voor de Noorse. En of ze maar een fractie langzamer dan Diana Valkenburg was over die eerste 100 meter. En het verschil even op de kruising is groot. Ja, het verschil is groot. Njantung gaat echt wel deze drie te winnen. En Njatoen is mooi mooie maar er zit nog niet echt heel veel pitten hoor. Er zit niet echt heel veel power achter. Ze gaat de rit wel winnen. Maar ik ben benieuwd of het echt een mooie 39 gaat worden. 39-97 reeds in Stavanger. Andere baan hier in Noorwegen bij het Noorse kampioenschap. Dus kijken of ze nu ook onder de 40 kan eindigen. Dat zit er denk ik net niet in. Nee, oh. 40 03 Net niet onder de 40 seconden. 41-11 voor Katarzyna Wozniak. Is ook een slechte tijd voor de Poolse die dit seizoen toch veel vaker in de 40 seconden heeft gereden. Poolse vrouwen waar we de afgelopen toernooien vaak van zeiden... nou, misschien dat ze wel in de buurt kunnen komen van de subtop. Maar dan valt het toch eigenlijk als het puntje bij het paadje komt toch een beetje tegen. Dus kijk of dat de Poolse vrouwen dat in dit toernooi wat kunnen gaan veranderen. Valkenburg nog altijd dus aan de leiding. En we gaan op weg naar de tweede Nederlandse Linda de Vries... Uit uh, Smilde, de nummer 2 achter Irene Wies van het Europees kampioenschap Allround. Gaat het opnemen, ook tegen een Poolse, tegen Slotkoska. Erben, wat verwacht jij van Linda de Vries? Nou, ik denk dat het een hele leuke rit kan worden. Uh, ze is twee weken van het ijs afgewezen. Hè? Dat uh, vond ze eigenlijk helemaal niet leuk. Daar baalde ze echt van. Dus ze staat hier best wel een beetje... Ze weet niet hoe goed ze is. Ze weet niet of ze de, de, de controle heeft over de sprint. Maar ik denk dat ze getergd aan de start staat. En ik denk, ik heb het gevoel... Dat zij een PR gaat rijden. 39-79. Daar staat haar persoonlijk record op. De tijd waarmee ze vorig seizoen de basis legde voor een goed WK in Moskou. Waar ze uiteindelijk vierde werd. Toen nog rijdend voor de ploeg van Marianne Timmer. Nu dus bij TVM. En ze lijkt goed uit de startblokken te zijn over die eerste 100 meter. De opening is 11-04, Erben. Dat is een, dat is een hele goede opening. opening. En dan, heeft ze, dan loopt ze daar een hele mooie binnenbocht achteraan. Maar ze op die kruis een goede klap maakt. Er zit veel energie in. Veel felheid zit er in de slag. En door de opening van 11. 11-0, 11-0, kans een mooie 39 rijder. Slotkoska komt er wel ietsje aan. En Slotkoska heeft ook de binnenbocht. En komt naast Linda de Vries nu het eind opgereden. Dus daar heeft de Vries een mooie tegenstander aan om mee te gaan in die laatste 100 meter. Maar de Vries gaat denk ik de rit verliezen hier van de Polsen En dat doet ze inderdaad. En dan vallen de tijden uiteindelijk misschien na zo'n goede opening, Erwin. Toch een beetje tegen. Ja. 40-44 voor de Vries die daarmee 400ste langzamer is dan haar Poolse tegenstandster. Na zo'n eerste 100. Meter, had daar toch wat meer in gezeten dan de 40 44 ja, denk ik. Daar had zeker meer in gezeten, want ja, het is, eigenlijk, is die tijd gewoon niet goed. Het is wordt duidelijk langzamer dan wat nat, hoe ze reed in Heerenveen. En dan mogen we wel een klein beetje constateren al dat Diana Volkenburg heel goed. gewoon een hele goede 500 meter gereden, want die heeft dan behoorlijk gat geslagen met uh, Linda de Vries. 17e van de seconde is gewoon heel erg veel. Omgerekend naar de 3 kilometer is dat 4 seconden en 200ste die ze vanmiddag al voorlegt op die 3 kilometer. 4 ritten nog te gaan op de 500 meter bij de vrouwen en nu het Noord-Amerikaanse duel tussen de 21-jarige Kaylee Christ afkomstig dus uit uh, Regina in de provincie Saskatchewan in uh, Canada en ze gaat het opnemen tegen Anna Ringsred, die inmiddels al 28 uh, jaar oud is Die uh, ook eventjes van het ijs af is geweest. Een aantal seizoenen niet heeft meegedaan aan wereldkampioenschappen. Allround veel in uh, Calgary schaatst. En uh, daar dermate goed heeft gereden dat ze ook via de Amerikaanse kampioenschappen... die dan weer in Salt Lake werden verreden, zich heeft gekwalificeerd voor dit toernooi. Het is de derde keer dat Rings Red gaat meedoen aan het wereldkampioenschap Allround. 1 keer 24 dat was in Berlijn. 1 keer 16 dat was in 2010 in Heerenveen. En voor Chris wordt het dus haar debuut op een wereldkampioenschap Allround. De eerste start ook in deze rit weer... Vals geweest. Dus moet hij ook zij In uh, uh, de rebound. En dat gaat dan goed. Chris voortvarend uh, van start. heeft uh, veel bewegingsritme ja. in die eerste 50 meter. Ze zoekt nu pas eigenlijk de echte schaatsslag op. Maar is dus goed ja. vertrokken. Dat zie je in de openingstijd 11 03 Wederom de opening 11 11 Dus een goede opening. Misschien eerst was ze heel hard rennen. Maar ze ging na 50 meter toch wel goed schaatsen. Echt een beetje die Canadese slag. Waarbij ze lijkt een beetje op Nesbitt. Hè, dat ze die klappen maakt. Dat het in ieder geval heel veel energiek eruit ziet. En met die laatste buitenbocht gaat ze in ieder geval deze rit winnen. Want, uh, de... Afgetekend ook. Ja, afgetekend ja. ook van uh, Anne Ringswet. 39-18 reeds. Maar ja, dat is een Calgary-tijd van deze Kelly Chris. Maar dan komt ze toch wel aardig bij in de buurt. We hebben 39-66. ik zij, 1100ste van een seconde onder de tijd van Diana Valkenburg. En dan hebben we dus een nieuwe snelste tijd hier op de borden staan. 40-45 was de eindtijd van uh, Anna Winswet. Dat valt me dan weer een beetje tegen. Maar 3966, daarmee is die Kelly Christ in ieder geval goed begonnen... aan haar eerste wereldkampioenschap allround. Dan moeten we maar gaan afwachten wat zij verder later vandaag kan... op de afstanden die, laten we zeggen, wat minder Canadees zijn. Bijvoorbeeld de drie kilometer dus die we later vandaag gaan rijden. We gaan naar de rit nummer 10. En daar staat ze dan in de baan. De dame die al drie keer wereldkampioenen allround werd. En de laatste twee seizoenen op rij... Wat ook presteerde en nu dus op weg moet gaan naar haar vierde wereldtitel, Allround Erben. Ja, ze staat heel erg... Irene ja. uiteraard. Ja, Irene Wust. En ze staat gewoon ontspannen aan de stad. Ze wordt opgeroepen en met haar naam gooit ze meteen haar arm in de lucht van... jongens, kijk maar, ik, heb, ik ben hier, ik sta hier en ik heb er zin in. Heel erg ontspannen. Maar vandaag, die 500 meter, is eigenlijk de moeilijkste afstand. Ze moet ook, gewoon ook op vals, haar benen blijven vals. staan. Als ze maar op de benen blijft staan, dan kan ze nog gewoon een goed toernooi rijden. En ja, ze maakt wel weer een valse start. Dat is de binnenbaan. Ja, maar het gebeurt wel. Er zijn heel veel valse starters hier. Dus uh, het is nooit fijn. Nooit fijn om een valse start te hebben. Want dan ligt die baan weer stil. En dan moet je weer terug. Dan moet je weer overnieuw opladen. En die 1, 2 minuutjes. Ja dat is gewoon. Je wordt er nooit beter van. Je kunt beter even wachten. En dan gewoon één keer goed, goed, goed weg zijn. Dan maar een honderdste van een seconde langzaam weg. Dan het risico nemen van een valse start nemen. Want het kost gewoon meer dan een honderdste. Dit kost gewoon vijf honderdste van een seconde minimaal. Ze gaat uh, weer richting de start. En Jirke die uh, Finse starter. Uh, vraagt de dames. Legt de dames op om weer zich te melden bij de startstreep. De schaatsen zijn weer neergezet. Bij de vrouwen de linker schaats vooruit en de rechter schaats daarachter. Om uiteindelijk de afzet mee te geven bij de start. En in tweede instantie zijn ze wel goed weg. Chicova in de binnenbaan. Irene Wüst in de buitenbaan. Die 39-43 heet in oktober in Insel bij een trainingswedstrijd. En dat is haar snelste seizoenstijd. Maar de opening is wel in het voordeel van Irene Wüst. 10-98. Ja, ja, maar Chicova gaat goed mee. Hè? Inderdaad. En Irene, ja, ze is, ze heeft veel energie. Die zit veel... Ja, nu gaat ze gelukkig haar slag verlengen. Ja. En komt ze wel dichterbij. Maar op die opening zag het er wel heel erg wild uit. Waardoor ze veel naar achteren schopte, had ze in eerste binnenbocht echt wel over de buitenbocht nodig om rust te krijgen in de slag. En nu, nu heeft ze wel een goede slag. Nu gaat ze in ieder geval deze rit winnen. Van Ekaterina Sikova. 50 meter nog te rijden. Minnen natuurlijk inmiddels. Hier komt Irene Wust in. 39-35. 39-35. Haar snelste seizoenstijd. En daarmee legt zij een prima basis. voor uh, een nieuwe wereldtitel. Want ze is afgetekend de snelste tot nu toe. Sikova in 39-57. De tweede tijd op de 500 meter tot nu toe. Het begin was een beetje je van het, Erben. Maar die tijd mag geweest. wezen, die tijd mag er zeker wezen. En ik, ze herpakt zichzelf echt heel erg goed op hoor. Want de eerste 100 meter, ja dat is ook moeilijk hè. Dan wil ze heel graag en dan is er te, te veel energie en dan schoppen ze die schaatsen naar achteren in plaats van dat ze die mooie zijwaarts afzet houdt. Waarbij ze die alle kracht omzet in snelheid en heeft ze gelukkig die eerste buitenbocht dat ze dan ook eventjes uh, de rust krijgt in de slag. En op die kruising daar herpakte ze zichzelf echt heel mooi. En dan, ja, dan maakt ze ook snelheid en dan rijdt ze ook gewoon een goede ronde. Een goede ronde bij 39.3 eindtijd ik denk dat als je het kijkt ten opzichte van alle andere schaatsen dat het gewoon hartstikke goed is. Prima we begonnen dus aan dit wereldkampioenschap in Hamer. En nu krijgen we Christine Nesbit in de baan. Waarvan Irene Wus zei: ja, iedereen roept wel. Nesbit gaat te veel verliezen op de drie en vooral de vijf kilometer. Maar ik zie Nesbit toch echt als concurrenten voor de titel. En Nesbit moet in ieder geval op deze 500 meter het gat gaan slaan. Met uh, Irene Wus de eerste seconden tienden gaan verdienen. Neemt het op tegen haar landgenote Brittany Schussler. Die is veel minder goed weg dan Nesbit. Oh Die sterk jonge, jonge. vertrekt op deze 500 meter. Kijk eens aan met 10.77 en een hele goede opening aan de dag legt En ik denk, Erwin, dat ze uh, voor Sjoerds lang gaat spelen. Ja, ze kruisten kruis gewoon overheen. En die klappen zitten ze in raken, hoor. Dit is een echte Nesbist, zoals we Nesbut wel, wel, wel, wel, wel vaker gezien hebben. Grote, sterke klappen. Actieve armzwaai. Ze dus gooit die armen naar voren. En het is meteen volle kracht in die afzet. En met die laatste binnenbocht die er heel mooi doorkomt met een gigantische voorsprong op de tegenstanders gaat ze hier zeker weer naar een hele mooie tijd rijden. En die tijd wordt 38.60 voor Christy Nesbitt. Verreweg het snelste op deze 500 meter. Ik kijk gelijk naar het verschil... Met Irene Wust omgerekend naar de 3 kilometer. Dat is uh, 4,5 seconden in het voordeel van Christy Nesbitt. Later vandaag op de 5 kilometer. Ja, Nesbitt moet het dus echt hebben van de 500 meter vandaag. En de 1500 meter van morgen. En dan maar kijken hoe die 3 kilometers verlopen. Nesbitt in 38,60. Dus nu bovenaan. Wust staat tweede met 39,35. Nogmaals gezegd, 4,5 seconden is het verschil. Later vandaag vanmiddag op de 3 kilometer... In het voordeel van Christine Nesbit. Of dat uh, een grote marge is of niet, gaan we zo wel even bespreken. Want we krijgen natuurlijk nog een Nederlandse in de baan. Want we moeten per slot rekening nog één rit op deze 500 meter. En in die laatste rit gaan we kijken naar een debutante op een wereldkampioenschap Allround, uh, Namelijk Lotte van Beek. De 21-jarige uh, jonge dame uit de ploeg van Jan van Veen. Die zich via de Gruno-bokaal in Groningen als laatste kwalificeerde voor dit WK tegen de jonge Mio Takagi uit Japan. Zij wel in één keer goed weg. Ja, van. Beek onbevangen gaat ze dit toernooi in de oud wereldkampioenen bij de junioren die zich vooral heeft toegelegd in dit seizoen op de 1500 meters. Over de eerste 100 meter ietsje trager dan Mio Takaki 10.99 voor Takaki 11.03 voor Lotte Van Beek linkerarm op de rug door de eerste buitenbocht heen dan op de kruising die linkerarm weer uh, uh, los en uit uitversnellen richting de kleine Japanse. Daar komt ze op de kruising al wel ietsje naartoe. Mensen nog de tweede binnenbocht om dat af te maken. Ze komt in de buurt van Takaki. Rijen, uh, vrijwel naast elkaar komen ze uit van Beek die versnelt beter uit en dus gaat Lotte van Beek hier denk ik de rit winnen van Mio Takagi en dat doet van Beek in de derde tijd van de 500 meter 39.45 een tiende langzamer dan Irene Wust was 39.53 voor Takagi is de vierde tijd van de 500 meter en die gewonnen wordt door Christine Nesbit in 38.60 voor dus Irene Wust in 39.35 het verschil dus 4,5 seconden op de 3 kilometer. Wat zegt jou dat? Nou, nou, ik denk hoe denk dat, het, dat in? Dat het best wel uh, een groot verschil is. Als je ook vragen zijn twee ritten naast na elkaar. Dus we zagen eerst Irene Wussen hier op het ijs komen. En daarna zie je dan Nesbitt. En dat vond, ik vond dat wel spectaculair hoor. Ik vond Nesbitt wel echt heel erg goed rijden. Dus uh, nou, ik denk dat het gat uh, best wel groot is. En ik denk dat het best wel een spannend toernooi gaat worden. Het is nog niet zomaar gedaan. Uh, dus het wordt mooi. Ik denk wel dat uh, Lotte van Beek die reed net. Ja, zal ze blij zijn met de uh, 39-4? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ze was ook niet helemaal fit de, de, de deze week. Not. Ze zat een klein beetje te klagen. En dan zag je ook wel een klein beetje in haar rijden. Ze had niet meer die powerslag. Want zij heeft een meid die is gewoon, ja, zo'n grote, sterke meid, met heel veel vermogen. En ik zag niet echt het vermogen eruit komen. En dat had ze toch wel nodig. Ze had ook echt, echt een lage 39 nodig om hier uh, in ieder geval een gat te slaan. Om zo meteen ook wat in te kunnen leveren op de andere afstanden. De 500 meter wordt dus gewonnen door Nesbit, Wuster van Beek, tweede en derde. De vrouwen hebben de eerste afstand van hun toernooi gehad. Een paar minuten pauze. En dan gaan we kijken naar de 500 meter bij de mannen. En dan moeten we wachten tot rit 7. tot we de eerste Nederlander gaan zien... Dat is Rens Rotteveel gaat rijden tegen Ivan Skobrev. Daarna meteen Sven Kramer neemt het op tegen Denis Juskov. In de voorlaatste rit Koen Verweij tegen Lukas Mekowski. En in de laatste rit de twaalfde rit Harald Silos uit Letland tegen de vierde Nederlander. En dat is Jan Blokhuizen. Jochem Uitdagen hier in de studio. Als je naar... Euh, nou, zullen we de top 5 er even bij pakken als je daarnaar kijkt? Euh, is, oh, we gaan even naar Steven... Die staat bij Diana Valkenburg. Stefan Halenboud. Diana Valkenburg. Ja, de 500 meter bij zo'n WK allround. Dat is altijd een afstand waar uh, dingen fout kunnen gaan. Maar waar je ja, niet altijd veel kan winnen. Hoe was deze, deze afstand voor jou? Hij uh, was goed. Ik was nooit zo snel, denk ik, dan nu. 39 is echt de uh, uh, beste start die ik ooit heb gehad. In een allround toernooi. Hij zat lastig voor mij. Ik maakte vroeger altijd veel fouten. En dit was gewoon uh, uh, geen perfecte, maar een hele goede. Ik denk dat ik er goed bij sta waren rake klappen, hè? Ja, zeker. Ik was in de opening heel erg aan het hakken. Die ging niet heel goed. De opening van de 11.3 is nog steeds gewoon te langzaam. Die moet ik keer naar de 1-0. Dat moet ik makkelijk kunnen, maar dat lukt technisch nog even niet. Dus dat is jammer. Maar uh, ja, dat komt de volgende keer wel. Voor nu gewoon een goede uitgangspositie. Ja, je kijkt natuurlijk ook naar wat iedereen wust doet. Uh, ja, op het EK zat je daar 2500. sta achter op de 500 meter. Dat is nu iets meer. Ja, nou goed. Ik vind het verschil nog wel te overzien. En het verschil maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit nu. Ik moet gewoon zelf mijn races goed rijden. En, uh, ja, de eerste is in ieder geval gelukt. Straks nog eentje, drie kilometer. Die moet voor mij gewoon goed zijn. En we zien aan het eind van het toernooi wel uh, wat de verschillen dan zijn. Wat kun je zeggen nu na die eerste 500 meter over hoe je je voelt? Ja, goed, fit. Ik ben er goed doorheen gekomen. Mijn rondje was heel snel. En uh, ja, dat neem ik, door, neem ik mee naar mijn volgende race. Dus dat geeft vertrouwen. Dankjewel, je Diana Valkenburg. Uh, Jochem Uithagen, dan moeten we tegenwoordig... Het, als we naar het voetballen gaan, al bijna oordopjes meenemen. Bij, bij het schaatsen wordt het nu ook trend. Ja, ja, dat is toch mooi. We <laughs> hebben dat sfeer in het staan. Dat is altijd goed, ja. Um, even jouw reactie op, uh, we zouden zeggen top 5. Maar pakt Diana Valkenburg er dan ook even bij, 7 Ja, nee, ik denk dat uiteindelijk de Christine Nesbitt... Uh, maakt je toch wel het toernooi spannend... door gewoon een behoorlijk stuk, bijna 18e te pakken op hierheen. Lotte van Beek rijdt een hele... Prima race. Ik vond het wat voorzichtig. Um, maar dat kan ik me ook wel wat voorstellen. Zo'n zo, zo je denkt, van, ja, ik moet die 500 meter maar zien te overleven. Um, Iedereen rijdt gewoon goed. Ik vond het ook daar. De, de, ze heeft toch wat moeite met die eerste buitenboog. Dat zie je wel, maar ze trekt daarna zo hard door. Um, we hadden het toen straks even over Carly Chris, de Canadese. Hij rijdt gewoon een hele prima 500 meter. En ik denk dat het wel leuk is, want ze reed ook een goede 1500 meter in de insel. Dus dat is wel leuk voor het klassement. En moet ook een beetje vast naar morgen kijken. Dus dat, uh, ik, ik, het wordt mooi. En Diana, prima. Maar die, die stap van 11-3 naar 11-0, die wil ze graag maken. Maar ze zegt dat heel makkelijk. Ik, ze zou er heel veel winst mee pakken als ze dat voor elkaar krijgt. Oké, okay, goed.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 Een bouwmarkt en een scoutingsgebouw die op het industrieterrein zijn gevestigd... zijn uit voorzorg ontruimd. ChristenUnie en CDA hebben vragen bij de meevaller van 3 miljard... die gisteren werd gemeld door minister Dijsselbloem. In tolskamerbreed op deze zender vroegen kamerleden Slob en Heerma zich af... of het geld wel echt bestaat en of er geen sprake is van creatief boekhouden... Bloem meldde dat door verleken lastig te begrijpen constructie... winst van de Nederlandse bank aan de staat kan worden uitgekeerd. Irma en Slop willen meer uitleggen over de zaak. En vervoerder Veolia Transport is door het Franse moederbedrijf in de verkoop gezet. De Nederlandse tak is afgelopen week van dit voornemen op de hoogte gesteld... meldt een woordvoerder. En waarom de Fransen van het bedrijf af willen is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Sport Radio NOS, Radio, langs, de lijn. langs de lijn is om twee uur begonnen vanwege de WK Allround en het ABN Amro tennis trooi We gaan door tot elf uur vanavond en het voetbal gaan blijven we natuurlijk ook volgen eh, vanaf kwart voor zeven op deze zender. Geen sportforum, dat zeg ik u nu vast, omdat het schaatsen centraal staat. En het tennis dus. Mark Brasser, Dimitrov tegen Del Poppe. Vijf games gespeeld inmiddels. Het is 3-2 in het voordeel van Juan Martín Del Potro. En Argentijn serveert zelf. Ja, en als je dan een beetje verstand van tennis hebt... dan weet je dat Del Potro Dimitrov één keer gebroken heeft. Dat gebeurde bij een stand van 1-1. Slordige game van Dimitrov. Breakpoint tegen. Bouwde niet het punt goed op. Maar duwde niet zijn volley in het net. En dat betekent de break dus in het voordeel van Del Potro. Die goed speelt hoor. Zeker als hij die, die voorhand van hem in stelling kan brengen. Dan is er bij vlagen geen houding aan. Maakt weinig fouten. Del Potro serveert ook goed. Heeft het hele toernooi nog. Nog geen, geen service game hoeven inleveren. En hij staat nu in zijn eigen service game. Uh, uh, bij die stand van 3-2 maakt hij er nu 30 gelijk van uh, met een ace. Het is een aantrekkelijke wedstrijd. Het is een mooie rally zien we. Dimitrov uh, probeert uh, uh, Del Potro over de baan uh, te jagen. Hij probeert de lange Del Potro op de baseline aan het lopen te krijgen. Nou dat lukt hem af en toe wel. Maar Del Potro verdedigt uitstekend. Speelt, speelt ja, heel erg goed. Is net ietsje beter dan Dimitrov. Del Potro leidt dus met 3-2 in de eerste set. Goed, gaan we weer even naar uh, uh, Hamer, uh, wou ik zeggen. Maar uh, de 500 meter later nog eventjes, uh, wat dat betreft, op zich wachten. In ieder geval, interessante ritten zijn de rit, uh, Jochem Uithagen, waar je naar uitkijkt als we. Even naar die 500 meter bij de mannen kijken. Ja, nou, ik zit er stiekem op het scherm te kijken. Dan zie ik Moritz Keijzer te rijden. Maar het lijkt wel of hij vertraagd aan het rijden is. <laughs> um, omdat het jong is die wel heeft laten zien... dat hij uiteindelijk uh, afgelopen week ook weer in Inzo... gewoon hartstikke goede 5 kilometer heeft gereden. Hmm. Dus dan kijk je met name naar het En Als ik die 500 meter voorbij zie... Nou ja, echt traag voorbij zien komen. Dan vraag ik me af of die, hij verliest hier zoveel op dat het uh, volgens mij meteen klaar is. Dan laten we even kijken bij, uh, Joch, bij Jochem, bij uh, <laughs> Sebastian. Ja, ja. Ik, zat ja. Naar, ik, zat, ik zat ook naar hem te kijken. 37-41. We ja, zaten echt naar hem te kijken. We keken elkaar aan. Wat is Waar is die man mee bezig? Het leek inderdaad wel gewoon een vertraging. Echt slow motion leek het bijna wel. Die Keizerrijder hebben we het over toch? Of ja. die nee, of nee, oh, cool. ja, was het maar Rider. Het oh. was Jonathan Cook die gewoon uh, als een soort van slow motion de eerste holde meter reed. Heel zwaar, zware benen. Ja, dat is niet iemand die, die hier nu serieus uh, Sven Kramer gaat, gaat uitdagen dit weekend. Koek heeft natuurlijk dit seizoen heeft heel hij lang gedaan, gestudeerd. He? He? Hij heeft heel lang gestudeerd. Daarom ja. heeft hij al die wereldbekers in het eerste deel van het seizoen niet gereden. En zagen we hem vorige week in Insel eigenlijk pas voor de eerste keer in Europa rijden. Dus ja, wat kun je dan van zo'n jongen verwachten? 37, 41 rijdt hij in ieder geval. En, uh, we gaan even wachten op de vierde rit. Want we krijgen eerst nog Sieslak tegen Alek Janssens uit Polen en Canada. En dan in de vierde rit dadelijk Bart Swings. Daar ben ik wel heel erg benieuwd ja. naar. Wat hij uh, wel gaat doen. Hij reed goed op het Europese kampioenschap. En uh, ik hoop voor Swings en voor zijn coach Bart Veldkamp... dat hij uh, ja, misschien wel beter kan rijden dan die vijfde plaats op het uh, Europese ja. kampioenschap. Mag ik even in de groep in de gooien, gooien of, of Swings nu eindelijk het, uh, ja. het, het talentenstatus voorbij is? Dat mag je zeker. Dat mag je zeker. Want Bart Swings, hè, die, als hij vandaag die 500 meter een keertje onder controle krijgt... Hè, als hij daar nog een keer een flinke PR rijdt... dan is hij gewoon een serieuze kandidaat om gewoon op het podium te komen. Hij rijdt een hele goede 500 meter, hij rijdt een hele goede 5 kilometer. Ik weet zeker dat hij ook een fantastische 10 kilometer kan rijden, maar die 500 meter die moet gewoon nog echt sneller. Mm. En als hij dat onderdeel niet krijgt, dan doet hij gewoon mee de komende jaren gewoon voor het podium. En dan kan hij eigenlijk als hij vandaag nu gewoon, hij heeft de PR staan van 37.4... Nou ja, ik denk niet dat hij gaat doen, maar stel hij gaat 369 rijden, dan gaat hij vandaag al meedoen voor het podium. Joachim. Kan hij op het podium komen? Ik, ik, ik neem aan dat Bart Swings de laatste weken Joachim. wel uh, in de ja, aanloop naar het ja. BK zich wat meer heeft toegedreven. 500 meter. Nou, mag ik daar wat over zeggen? Ja, ook hij heeft wat? gestudeerd vertelde, Bart Veldkamp gisteren. Hij heeft heel veel tijd aan zijn, uh, aan zijn studie besteed, ook sinds het Europese kampioenschap. Uh, uh, dus wat dat betreft, heeft hij ook eigenlijk wel wat meer andere dingen gedaan dan ja. alleen maar schaatsen. Dat is hier gewoon fris. Is zeggen, is dat is ja. dan wel beter, want dan is hij inderdaad fris. En dat heeft hij ook wel nodig, want de jongen heeft, natuurlijk, is gewend om altijd heel veel wedstrijden te rijden. Ook vanuit de skiederen. Hij traint heel veel. Hij denkt dat hij nu voldoende uh, uh, trainingbagage in zijn lichaam heeft zitten. Als hij dan een paar weken even rustig aan doet. Dan kan het juist op die korte afstanden er wel eens gewoon heel erg goed uitkomen. Nou, voor, ondertussen zien we uh, voor de tweede keer iemand 37.41 rijden. Zelfde tijd is dus als Jonathan Cook. Nu gereden door Roland Sieslak uit Polen. En dat is uh, voor hem, 25 jaar, is hij een uh, persoonlijk record. Hij had 37.66 staan. Maar ja, gereden op de buitenbaan van Zakopane. Daar had hij dus nu meer dan twee tienden van een seconde vanaf. En nu krijgen we dan die rit 4. Die rit van Bart Swings. 22 uit Leuven in België. Die het gaat opnemen tegen Dimitri Babenko. we gaan eens kijken of Swings inderdaad zo fris is. Nadat hij na het Europese kampioenschap dus wat, van het ijs ging, wat meer van het ijs ging. En zich ging toeleggen op zijn studie. Ingenieurschap de ingenieur wil hij uiteindelijk worden. Daar is hij mee bezig. Als ik het goed zeg in de technische zaken. En wordt Swings gaat beginnen in de buitenbaan tegen de 27-jarige Dimitri Babenko. Swings uit de buurt van Leuven afkomstig herend. Dat is het plaatsje waar hij echt vandaan komt. En Swings werd dus vijfde op het Europees kampioenschap. En zij zijn in één keer goed weg. Swings tegen die Dimitri Babenko die dit seizoen in Insel 37-28 reed. En Swings in Insel 37-43 opent in 10-46. Dat is prima opening voor hem hoor. Want hij kan nu mooi met die benkels meelopen buitenbocht, In die buitenvocht. He, hij heeft hem aangehaakt. Hij kan erheen rijden. Hij gaat op die kruisnop vol heen rijden. En dat heeft Bart Sienings nodig. Nu moet in die laatste binnenbocht zijn. Dat is een moeilijke binnenbocht voor hem. Maar hij is natuurlijk een skiller aan, hij, hij kan het. En hij komt er onderdoor. En Ik denk dat hij hier bezig is met een hele keurige 500 meter. En dan gaat hij de ritste van Benko ruim winnen. Hij Heeft nog veel snelheid zo op het hoog. 37,43. Gaat hij ruim? Ja! Af. Hoor. Zo de mythe. 36,73. Oh, rijdt deze jongen. Jij zei er net 36,9. Ja, maar, maar niet 36,73. 36, 36, en ik zag het ook. Het zag er goed uit. Die buitenbocht. dat kon hij aanhaken. En dat heeft hij nodig. Hij heeft iemand nodig die voorbereidt. Die eigenlijk net, dat hij net iets meer mee meer kan doen dan dat hij eigenlijk zelf kan. En een prachtige laatste, laatste binnenbocht. En volle snelheid. Die die, die laatste, laatste rechte eind door. Dit heeft hij nodig. Hier is er iemand voor het podium. S Bart Sphinx stelt kandidaat nu voor het podium op het WK Allround in Haarlem. 36-73. Met afstand de snelste tijd tot nu toe. En dat is een tijd waar velen zich dadelijk uh, ongetwijfeld op stuk gaan bijten. We hebben vier uh, ritten gehad op de 500 meter. En Sphinx die heeft uh, de knuppel op een mooie manier in het ook gegooid. Zit ik nou, Jochem, goed te kijken? Heeft hij nou... 17e van zijn persoonlijk record afgehaald. Ja, dat heb je heel goed gezien. En jij bent heel kritisch. Ja, exact 17. Ja, nee, dit is in de dat hele is 500 meter. Ja, nou, dat... studeren is dus goed voor het schaatsen. Dat <laughs> blijkt. Hij is fris. En nee, dat heb je nodig op zo'n 500 meter. En um, het verbaast mij niet. Het is ook 500 meter. Zeker als allrounder rijden is een kwestie van een regelmatig doen. En dat zie je door het seizoen heen. Word je daar beter in? Je bent wat uitgerust. Uh, het is denk ik voor hem gunstig, wat uh, Erben net ook al zei. Hij is een vechter vanuit de inline Dus naar mensen toe rijden kan hem helpen. Ja, en hij trekt hem vol door. Dit, ik, ik, hiermee wordt het leuk, want dit zijn uh, de jongens waar Koen voor Wij en Jan Blokhuizen echt de strijd mee aangaan. Ja. Dus ik vind het, dit, dit is mooi voor het weekend, jongens. Ja, ik vraag me af hoe hij op de andere afstanden is. Heb jij dat? Uh, nou, Anders ik... die jongens, in hamer, uh, ongetwijfeld. Nee, nou, hij is hartstikke goed op de andere afstanden. Ik uh, spiek ondertussen even mee. Bijvoorbeeld afgelopen, ik, ik kijk echt met name naar vorige week. In, uh, in Insel reed hij een 5000 meter. Daar weet hij keurig 6 top in 6.18 in Insel. Meneer Sven Kramer reed 6.11 om een idee te, te krijgen. Uh, dus uh, Jan Blokhuizen reed 6.19. Dus daar kan hij echt wel mee concurreren. Maar dan kijken we ook even, en dat is natuurlijk veel belangrijker voor dat Oran toernooi, naar bijvoorbeeld de 1500 meter. Mm -hmm. Daar rijdt hij gewoon 1.46 in Insel. En dan staat hij uh, net achter Mark Tuiten die gewoon Olympisch kampioen is. En als ik dan voor de rest kijk, dan is de groen nog sneller. En een, zik, een zik, nieuw Brodka, de Pol. En, en Dennis Juskoff. Maar hij, hij kan gewoon echt goed meedoen. Want we praten over verschillen van drie, vier, vijftiende tussen, tussen de onderlinge rijders. Dus ja, als je gaat kijken ook over vier afstanden en een tien kilometer kan hij rijden met zin. nou, Dus het ja. is echt leuk dit. Ja. Ja, het is dus wat Erwin inderdaad zegt, uh, hij heeft. Uh... In ieder geval een goede basis gelegd voor het toernooi. Een hele goede basis voor een hele mooie mooi toernooi. Ja, duidelijk. Goed, we gaan naar um, Sverre Lunde-Petersen en Bram Smallenbroek als ik goed ben geïnformeerd. Uit Noorwegen en uh, Nederland. Maar Smallebroek rijdt voor Oostenrijk. Oostenrijk. En uh, na dat uh, PR van Bart Swings hebben we net weer twee persoonlijke records gezien. Van Jan Simanski uit Polen. 36-39. Dat is nu de snelste tijd. En Long Jiang Sun uit uh, China. 36-50. Ook sneller dan Swings. Voorlopig de tweede tijd. Het zou voor de Nooren mooi zijn als Svereloende Petersen. 20 jaar is die pas jong ook een persoonlijk record kan rijden. Maar ja, dat is een Kelgoï-tijd. 36-56. In Ereveen... Je van die tot drie tiende van die tijd en opent nu in 10.26. Prima opening voor deze Sverre Lunde Pedersen... die vorige week in Insel ook heel goed reed. En misschien in eigen land, hoewel Bukkou, eh, wel voorbij is gegaan. Langs zijn vader, de coach van de Noorse ploeg, Jarle Pedersen... die hem naar de buitenbaan toewijst. Veel Noren zeggen dat deze Sverre Lunde Pedersen beter is dan Bukkou. En hij heeft een behoorlijk grote voorsprong op Bram Smallenbroek. En dan komt hij de laatste 100 meter opgereden... gaat deze rit uit, afgetekend winnen. 36.56 was zijn persoonlijk record. Hij zit er maar een tiende vanaf, hoor. 36, 66, de derde tijd tot nu toe. En Erwin, een goede rit van deze Loende Pedersen. Ja, je kunt het wel een goede rit vinden. Maar het is maar een, een, een tiende sneller dan, dan, dan, dan, dan Bas en de, Hij ja, moet toch wel een maar grote schat. In Inderdaad, dat is waar. Dat is waar, dat is waar. Maar ik denk dat het dat ijs nu gewoon goed is. Je moet, als je mee wilt doen... En Sverre Loende Pedersen is een groot talent. Ik weet dat je er een fan van bent, Sebastiaan. Maar hij moet het ook gewoon nu gaan doen. Ondanks dat hij 20 jaar is. Hij moet gewoon die aansluiting pakken met die Nederlanders nu. 36, 66 voor hem. En zoals we er net al uh, melden, Simanski met zijn persoonlijke record van 36-39, dus nog het bovenaan. Voor Soen uit China en Swings door die tijd van Loene Pedersen gezakt nu naar de vierde plaats. En dan krijgen we in de zevende rit de eerste Nederlander in de baan. En dat is Rens Rottevel, ook uit de ploeg van uh, Jan van Veen. 24 jaar is die inmiddels 36-93 hij bij het Europees Kampioenschap, waar die tiende wet de 10 kilometer niet mocht rijden. Daar baalde hij van als dus een stekker. En dat wil hij bij dit WK anders gaan doen. Hij neemt het ...tegen de oud-wereldkampioen Ivan Skobrev, de wereldkampioen van 2011. Terwijl de Noren nog altijd behoorlijk uit hun dak gaan in de bocht naast ons... ...voor die Sverre Lunde Pedersen. En ik hoop dat het uh, wel stil gaat worden. Niet helemaal als Skobrev en Rens Rotteveel al wel in de starthouding staan. En vertrokken zijn voor hun 500 meter. Erben, wat mogen we nog verwachten? Bijvoorbeeld ook van Skobrev. Nou, van Skobrev kunnen we heel veel verwachten. Hij ziet er in ieder geval wel fel uit hoor. De eerste opening komt hij nu door. En ik ben benieuwd wat hij opent. Nou, dat is een 10-32 opening van, uh, van Skobrev. Hij komt de keurige eerste plocht door. Hij zit mooi diep. En nu komt hij de kruising op lange klappen. Twee armen los. Ja, en moet nu gewoon een goede 500 meter rijden. Maar Rens Rotterveld zit er nog wel vrij kort achter, hoor. En heeft uh, het voordeel van de tweede binnenbocht. En als hij daar goed doorheen komt, dan moet hij deze rit kunnen gaan winnen van uh, Ivan Skoberev naast elkaar. De laatste nee. 100 meter opgereden. Wie versnelt er beter uit? Dat is toch uh, Skoberev. Dat is toch de rust. En die wint dus in 3678. De vijfde tijd tot nu toe. 3692 voor Rens Rotterveld is de zesde tijd na deze rit. En dat betekent dus dat Szymanski nog altijd uh, bovenaan staat op deze 500 Meter. En uh, Rotteveld, dus op de zesde plaats staat net na Ivan Skobrev. En we in de achtste rit nu de grote meneer in de baan krijgen Sven Kramer die hij opgaat voor zijn zesde wereldtitel Allround. En daarmee kan hij de beste Allrounder alle tijden gaan worden in dit weekend... ...in Hamer, de baan waar hij al een keer wereldkampioen werd in 2009. Als Simanski 36, 39 kan rijden... ...gaat Sven Kramer dan hier ook in de buurt komen misschien van een persoonlijk record. Maar ja, dat is 36, wow. 17. Dat is wel heel snel. He? Ik denk niet dat hij daarbij in de buurt komt. En ik denk ook niet dat hij dat moet willen of dat hij dat hoeft te doen. Want hij rijdt in de buitenbaan, dus dat betekent dat hij de laatste binnenbochten heeft... En daar zal hij denk ik niet blij mee zijn. Want hij wil gewoon op zijn benen blijven staan. Hij wil gewoon hier een... Een kampioenschap rijden. Vier goede afstanden rijden. Maar geen risico's lopen. Die laatste binnenbocht is altijd spannend. Hij rijdt tegen Yuskov. Die vorige week in Insel zo verrassend de 1500 meter in Wereldbekerverband wist te winnen. Yuskov dus in de binnenbaan. Daar heeft Kramer op de kruising dus wel een richtpunt aan dadelijk. Ja. Daar kan hij proberen om naartoe te gaan rijden. Eerst eens even kijken of de start goed gaat. Kramer in die buitenbaan. Nee, Yuskov beweegt. Nee. En dus is ook deze start is vals voor de duidelijkheid. Uh, dit is een andere starter dan bij de vrouwen. Dit is Yves Belanger ja, uit Canada. Ja, je ziet dat dan, Kramer gelijk even ja, wegrijpt drie, vier slagen weg terwijl die gewoon echt stil staat. Het is een beetje raar, hij neemt echt de tijd. Hij wordt nu ook gesommeerd van ga, ga nou snel terug want die moet gewoon terug, we moeten gewoon verder met deze wedstrijd. Maar hij neemt zijn tijd. Sven Kramer bepaalt wanneer hij weer klaar is en niet de scheidsrechter of ook niet de starter. Uh, ja, dus we nemen maar even even de tijd voor. Zometeen heeft hij die eerste buitenbocht en wat ik heel erg benieuwd naar ben, is die hoe gaat hij die laatste binnenbocht in? Heeft hij er iemand voor zijn rijden of gaat hij echt zijn eigen lijn kiezen? Kies hij gewoon goed zijn eigen lijn waardoor hij gewoon stabiel die laatste bocht doorkomt. Dat is het Allerbelangrijkste. Eerst gaan we kijken naar het allerbelangrijkste van dit moment. Gaat die tweede start goed? Want die tweede start moet goed gaan voor Sven Kramer. Die ze schaatsen goed in dat ijs vast neerzet als het ware. En uh, naar beneden kijkt strak. Naar beneden kijkt terwijl Yuskov, de 23-jarige Rus, voor zich uitkeek. Nu allebei in ja. de starthouding. En nu zijn ze in ieder geval wel goed weg. Sven Kramer die bij het Europees kampioenschap 36-66 reed. Yuskov heeft 37-27 staan in Colombia. En neemt behoorlijk afstand van Kramer in de eerste 100 meter. 10-24 om 10-36. Nu Kramer door die eerste buitenbocht heen. Dat ziet er goed uit, Erben. Ja, dat is een goede buitenbocht. Een redelijke opening. En nu heeft hij inderdaad dat richtpunt. Van Yushkov. En hij rijdt, hij rijdt ook gewoon sneller, heen. Hij rijdt erin. Maar zet die bocht goed op. Goed zo. Hij gaat een beetje op de links de verkeerde bocht in. Maar die laatste bocht, hoogtepunt van de bocht, komt hij doorheen. Hij komt er doorheen. Hij is door de laatste binnenbocht heen. Hij, hij gaat, gaat een... de rit winnen van Juskov. Uh, en wat wordt dan zijn tijd? 36-39 is het te kloppen tijd. En hier komt 36-71 voor Kramer. De vierde tijd tot nu toe. Maar Erben, het is toch wel een tijd die hij ja, mee rond de tijden zit. Die dit seizoen steeds reed, maar die in de tweede taan, bocht, dat was... Uh... Het, is, het, is toch gewoon, het is heel erg spannend. Ik weet dat hij het spannend vindt, die 500 meter. Want hij mag niet vallen. Hij zei ook tegen mij toen uh, op het NK dat Koen van wij viel op die 500 meter. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Dat moet, je moet gewoon blijven staan. Wil je meedoen aan de kampioenschap, moet je in eerste eens op je benen blijven staan. Dat heeft hij gedaan. De tijd, 36.71, nou, is redelijk... Is matig eigenlijk, is geen goede 500 meter. Want dan had hij een 36 moeten rijden. Wat hij regelmatig deed op allerlei all toernooien. Op allerlei all toernooien reed hij altijd... 36 364, 36 36 Nu heeft hij die 2-10 langzaam. Er is niks aan de hand. Maar het is geen fantastische 500 meter. Nee, zeker niet uh, voor Sven Kramer. En nu eens kijken wat uh, Hoa Bukhu gaat doen. De man die uh, de Noren in het verleden uh, vaak heeft teleurgesteld. Omdat hij als uh, favoriet en uitdager van Sven Kramer aan een allround toernooi begon. En dan gebeurde er wat, bijvoorbeeld wel eens op een 500 meter. Zoals hier ook ooit in Hamar gebeurde, dat hij grote misses maakte. Dat was toen bij een Europees kampioenschap dat hij onderuit ging op de 500 meter. Dan neemt het op tegen Zbigniew Brutka uit Polen. Goede rijder is dat op de 500 meter. Tweede werd hij op deze afstand bij het EK. En Bukhoek kan zo'n 500 meter ook goed rijden. heeft een persoonlijk record van 36 03 en dat, uh, Nee, sorry, 35-86. Ja. Wel gereden in Salt Lake City. 10 01 1 ja. Dus de sprint is open Een hele Bijna. goede opening al. Goede opening. Hij kan hier een 35 rijden, Bukko. Maar hij doet nooit in grote kampioenschappen. Dus laat het nou eens een keertje hier zien. Het stadion zit helemaal vol. Rijden nou eens een keer die fantastische 500 meter. Nou, maar hij gaat een goede 500 meter rijden. Maar hij gaat de rit hier gewoon verliezen, hoor. Van Sabine Brodka uit Polen. 36-39 is het de kloppen tijd. Die gaat er ruim aan, zegt 35-80 voor die Pol Broetka. is 36-01 ja. in de schaduw van Broetka. En de Noren juichen al. Want Bukko is hier toch veel sneller. van 17e een seconde sneller dan uh, Sven Kramer was, en dat is dan toch een uh, behoorlijke marge, zeg. Hey, 36-0-1 voor Bukkoe, daarmee deelt hij wellicht toch even een ja, klein tikje. ik vind even. het een tikje, inderdaad, hoor. Want uh, ja, dat hadden we niet verwacht. We hadden hier gewoon verwacht dat Sven Kramer hier gewoon na, na, gewoon zijn titel kon ophalen en dat niemand bij hem in de buurt zou komen. Maar zeventiende op een 5 seconden op een 5 kilometer. Maar reed die vorige week wel een belachelijk slechte 5-5 kilometer. Maar dit zal hem moraal geven. En hij kan het natuurlijk wel. Hij kan, hij is een goede schaatsen. En als hij het echt doet, dan kan hij Sven Kramer de eerste afstanden echt wel moeilijk maken. Eindelijk is er een keer niks misgegaan voor Bukkou op de 500 meter. En inderdaad, vorige week in Insel heel slecht. Zijn coach zei erover jammer, kwamen net van, van hoogtestage van Colalbo terug. Daar moest hij eh, nog weer erg aan wennen. Dat moest hij als het ware verwerken. Ja, en die coach lijkt voorlopig gelijk te hebben. 36-01 voor Bukkou nu de laatste noor, Siemens, Spieler, Nielsen, ook zo'n jonkie, 19 jaar. Ook een talent, maar nog niet zo ver als bijvoorbeeld uh, Sverre Loene Pedersen is. In deze tiende rit tegen Amerikaan ja. Joey Mantia, van wie veel mensen uh, uh, erg benieuwd zijn wat hij kan in zo'n allround toernooi, komt uit het skieleren. En is dus overgestapt uh, uh, naar de IJsers, naar het ijs. Om de bekende reden, zoals zoveel skieleraars hebben gedaan, inline skaters hebben gedaan in het verleden. Dit is Olympisch en dat inline skaten niet. Ook hier een valse start, Erben. Ja, weer een valse start. Het geeft wel even de mogelijkheid om even naar Pokkel te kijken. Want die rijdt aan de overkant en de Noren zijn daar echt uitzinnig. Die zijn helemaal blij. Die hadden ze natuurlijk absoluut niet verwacht. Dat, dat, dat hier Halfbukken zo'n groot gat zal gaan slaan met Sven Kramer. Dus ja, de sfeer zit er lekker in. En uh, er zit weer een ander door. Die gaat nu wel weg. Siemens Spieler-Nielsen, dus 19 jaar uit uh, Arendal. De nummer 3 van het vorige WK uh, Junioren. En je ziet toch aan het bewegingsritme dat uh, dit ietsje trager zo oogt. Maar met 10 nou, 11 is het toch gewoon een goede opening van Siemens Spieler-Nielsen. Die in de buitenbocht, dicht al op zijn tegenstander Jerry Matthias is. Hij heeft een mooie, mooie kruising hoor. Die Montana die, komt alleen, die Montana die komt nu pas op gang. Dus hij moet er wel echt in de slipstream mee. En hij gaat ook mee. Met het ingaan van die laatste binnenbocht zit hij al naast de Amerikaan. En komt hij met voorsprong de bocht uit. En zal hij deze rit winnen? 36-37 is zijn persoonlijk record gaat winnen. Van de 26-voudig wereldkampioen bij het inlijksketen. 36-74 noteren we voor Siemens-Pierre Nielsen. 36-96 is de tijd van Joey Mantia, de achtste. En de tiende tijd tot dusver op deze 500 meter. Waar nog twee ritten te rijden zijn. En we nu Koen Verweij in de baan krijgen. Die dus onderuit ging bij het Nederlands kampioenschap Allround. Daardoor het EK miste, maar via de Grunobokka in Groningen heeft zich toch weer uh, uh, heeft gekwalificeerd voor dit wereldkampioenschap allround. Koen Verweij, 22 jaar, van regina uit Alkmaar. Heeft staan, 35-64. Maar ja, dat was een keilgoede tijd. Gereden bij het WK Allround, waar hij toen vierde werd. 36-53 reed, Koen Verweij eerder dit seizoen in Insel. Gaat het opnemen tegen Lucas Makowski. Wat verwacht jij van Waar nou, start jij in... ja, kijk, Hij zal wel moeten. Hij zal op die 500 meter gewoon ook een tikje moeten uitdelen aan Sven Kraam. Als hij echt mee wil doen voor het, voor, het, voor het kampioenschap... zal hij hier toch wel een, uh, een 36-2 moeten rijden. Maar het zal wel heel moeilijk worden voor hem. Hoor. Want uh, ik heb hem zien rijden de afgelopen dagen... en ik was niet heel erg onder de indruk van, uh, van de vorm van uh, Koen Verweijen. Eerst eens kijken of hij dit keer de 500 meter... Nee, vals, nee, hoor. vals, vals, vals. Of hij dit keer de 500 meter goed doorkomt, maar maakt overduidelijk... De valse start konverwij die niet alleen onderuit ging bij het uh, Nederlands kampioenschap Allround. Maar uh, vervolgens een week later, net voor het Nederlands kampioenschap Sprint, zichzelf in uh, de enkels sneed. Waardoor hij niet mee kon doen aan dat toernooi. Maar belangrijker, waardoor hij een paar weken uh, ook uh, maar heel weinig kon trainen. Zat op hoogte in Colobo, waar hij allerlei schaatsers uh, aan het trainen zag. En zelf kon hij amper wat doen. Dat vond hij een vervelende, erg vervelende ervaring natuurlijk. Maar goed, via die Grunow-Bokaal toch naar dit WK... Maar dat is geen lekkere voorbereiding. Ja, dus mensen, het, ja, het kan allemaal wel, Sebastiaan. Maar je hebt, dit is gewoon het WK. En dit is gewoon de tijd waarbij je geen excuses meer mag hebben. Je moet nu gewoon hier staan. Dit is de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Want hij is niet echt een specialist. Ja, De 1500 meter kop wordt nu steeds meer zijn specialisme. Maar hij was voor Ossine echt een allrounder. Dus hij moet nu gewoon een goed kampioenschap rijden. Ophouden met die onzin. Geen valpartij. Geen disqualificatie. Gewoon laten zien wat je kan. En je bent nu voor de tweede start. Dus ja, laat het maar zien, Koen Verwij. Koen Verwij vorig seizoen derde in Moskou op het wereldkampioenschap. Oh nou, ja, oh, hij neemt al risico's. Hoor. Hij nam risico's. Een startschot, gelukkig maar. Want hij bewoog toch wel echt Koen Verwij. Tegen Lucas Makowski. Die beter weg is over de eerste 100 meter. En opent in 1026, 1038 voor Koen Verwij. Linkerarm ja. op de rug. Een beetje stappend als het ja, ware door die eerste binnenbocht Het Hij verbeterd Hij wil wel. Hij wil wel, maar het is te wild. Het is te wild. Het is te wild. 10'38 is eigenlijk ook net een tikkeltje te langzaam voor de voor, voor die opening voor uh, Koen Verweij. Nu met die laatste buitenbocht komt hij eindelijk in zijn slag. En gaat hij dan gelukkig nog net voor die Canadees de bocht uitkomen. Nu pas komen die klappen goed. Nu pas is het raak. En nu gaat, pas zit de snelheid in. Hij gaat de rit winnen en doet dat in 36.65. Dat is uh, sneller dan Sven Kramer. Zeshonderdste van de seconde om precies te zijn. De beweging van ja, Koeverwijs zegt veel. Hè? Die is ontevreden, maar dat zag je al wel op de eerste honderd meter. Hè? Hij had zijn kaken op elkaar. Hij was te verbeten. Hij, was, hij wilde te graag, waardoor er wel heel veel energie in zat. Maar er zat geen kracht achter. En dan kwam hij pas na 300 meter. Toen pas kreeg hij die rust. En er is er, daarna, Die 500 meter moet er vanaf het begin meteen helemaal goed zijn. Hij wil wel, maar de vorm is er gewoon op dit moment net eventjes niet. Nog iemand die graag wil is natuurlijk Jan Blokhuizen. Want wat maakte hij er een fantastisch Nederlands kampioenschap allround van uh, eind december in Ereveen. Waar hij tweede werd achter Sven Kramer. Maar Kramer op de huid zat. Vervolgens kwam het EK. Daar zat hij wat verder van Kramer af qua tijden. Maar werd hij ook wel tweede achter Sven Kramer. En als Sven Kramer nu met 36-71 toernooi begint... Dan moet Jan Blokhuizen hier zijn tijd gaan pakken eigenlijk, ben. Ja, nee, die moet ook rond de 36-2 rijden. wil hij echt een, uh, Sven Kramer nerveus maken. Hij heeft een hele andere aanpak gepak, genomen voor dit kampioenschap. Dan voor het EK en voor het NK round Maar die echt vol de confrontatie opzocht met Sven Kramer. En nu is hij echt heel erg bescheiden. Hij is de heel rustig. Ja. Hij is echt op de achtergrond. Dus ik misschien uh, werkt deze aanpak beter. Hij is in ieder geval goed fel weg. Het ziet er fel uit. De eerste 50 meter van Jan Blokhuizen. Tegen Harald Silos, de uh, man uit Letland, die beter opent. 13 voor Silos. Is ook meer een sprinter dan Blokhuizen. 10-23 is een goede opening voor Jan Blokhuizen. Die ook prima door de eerste buitenbocht heen lijkt te komen. Zoals wij dat kunnen zien. Van onze positie hoog in het dat Prachtige stadion. En wat Blokhuizen met zo'n beetje dezelfde achterstand. Zoals waarmee hij de kruising op kwam gereden. De laatste binnenbocht induidt. Ietsje dichter bij Silos komt natuurlijk. Maar er niet aankomt. hoor. gaat Silos? Silos gaat deze rit afgetekend winnen. En wordt het ook de snelste tijd voor de led? Dat wordt het niet. 36-20. Derde tijd voor hem. 36-68 voor Blok. Hier had hij zijn tijd op kamer moeten pakken, maar bijna pak maar 300 stok Dat heeft kamen. hij niet gedaan, hij had een redelijke opening, maar je zag dat hij, hij, hij twijfelde natuurlijk ook al een beetje. Er zat echt heel veel vermogen in. Je zag die Silofs, die versnelde echt goed door en het gat was toch wel groot hoor. Je zag het gat. Op, op 300 meter gaat dat het gewoon groot was. En ja, ik denk dat hij niet echt heel erg tevreden is. De grote winnaar van, dit, uh, van deze 500 is meter Bukou. is Harve Bukko. dat die. is hartstikke leuk, over we zijn in de hamer bezig. En hij gaat het zwinkraam moeilijk maken. Tweede wordt hij achter Sabine Brutka. Maar die gaat veel tijd verliezen op de 5 kilometer. Brutka wint dus. Tweede Bukoe Derde Silos. Koen Verweij op de zesde plaats, de beste Nederlander. En als je dan kijkt naar het verschil met Bukku staat Koen Verweij al 6,4 seconden achter. Serre Loende Pedersen zevende, Jan Blokhuizen op de achtste plaats. Straks op de vijf kilometer, drie tiende voor Sven Kramer. En het verschil met Bukku is 6,7 seconden in het nadeel van Jan Blokhuizen. En Kramer moet dus zeven seconden precies gaan goedmaken op Hoa Bukhu Op die vijf kilometer waar Sven Kramer straks voor de Noor in actie gaat komen. Goed, maar eerst de drie kilometer bij de vrouwen nog. Start rond Jawel. kwart over Ach, uh, drie. Um, zometeen gaan we eerst naar het NOS-journaal van uh, drie uur. Dan ook uh, daarna vanzelfsprekend de analyse van Jochem Uithagen. Maar we gaan eerst even naar het uh, tennis. Voordat dit uur is afgelopen, Dimitrov tegen Del Potro. Is de set al afgelopen, Mark? eerste set afgelopen, Robert 6-4, zojuist in het voordeel van Juan Martín Del Potro. Die die break, die die plaatste bij een stand van 1-1, niet meer uit handen heeft gegeven. Kansen waren er nog wel voor Dimitrov. Halverwege de eerste set bij een stand van 3-2 kreeg hij twee breakkansen. Maar de eerste mooie voorhandwinner van Del Potro, daarna een backhandwinner eroverheen. En Del Potro die hield daar zijn service en maakte het zojuist met een love game. Bij een stand van 5-4 maakte hij de eerste set uit. Zoals verwacht draait het om een paar punten in deze wedstrijd. Aantrekkelijke wedstrijd, aantrekkelijke halve finale. Ja, en die paar puntjes die gaan dan naar Del Potro. En daarom wint hij de eerste set met 6-4. Goed, zo meteen het vervolg dus van NOS Langs de Lijn. Een uitzending die duurt tot 11 uur vanavond. Om 7 uur komt uh, Ronald Boot op deze stoel zitten om weer bij te praten. De eerste dag, wat betreft de eerste dag van het schaatsen. En natuurlijk al het voetbal van vanavond, want ook dat gaan we volgen. Geen sportforum vandaag, omdat het schaatsen en het tennis vanmiddag centraal staat. Tot zo.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 Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als het op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Dit is Radio 1.